Zes uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Europese Commissie geeft Britse medicijnen... bij een no-deal-Brexit tijdelijk toegang tot de Europese markt. Dat moet voorkomen dat patiënten in Europa in de problemen komen... doordat hun medicijnen na 29 maart opeens niet meer verkrijgbaar zijn. Bij een no-deal-Brexit zouden Britse medicijnen... alleen tot de EU mogen worden toegelaten... als ze in een EU-laboratorium zijn getest... De Britse premier May wil het Lagerhuis de mogelijkheid bieden... om uitstel van de brexit aan Europa te vragen. Als het Britse parlement op 12 maart de Brexit deal verwerpt... en ook een no-deal brexit afwijst... volgt daarna een stemming over een verzoek om uitstel van de brexit. Het Verenigd Koninkrijk moet de EU nu op 29 maart verlaten. De stint moet een extra rem krijgen... en er mogen maximaal acht kinderen in worden vervoerd. Die moeten veiligheidsgordels dragen. Verder wil minister van Nieuwenhuizen een rijbewijs... als er met de stint mensen worden vervoerd. In september kwamen vier kinderen om het leven... op een spoorwegovergang in Os... doordat de rem van een stint ineens weigerde. Nog altijd zijn er jihadisten die plannen hebben om een aanslag te plegen in Nederland. Daarom blijft het dreigingsniveau staan op vier. Dat betekent dat de kans op een aanslag in Nederland reëel is. Dat zegt de Nationaal Coördinator terrorismebestrijding en Veiligheid. De Nederlandse jihadistische beweging bestaat uit ruim 500 mensen... en enkele duizenden sympathisanten. De groep groeit nauwelijks meer. Eindexamenleerlingen HAVO en VWO... lezen gemiddeld driekwart van de boeken van hun lijstlijst. meldt de Stichting Lezen. De leerlingen lezen ook niet alle boeken uit, maar 63 procent. Gemiddeld geven ze de boeken die ze lezen een 6,7 en Daphne Schippers komt dit week mogelijk niet aan de start... bij de Europese kampioenschappen indoor in Glasgow. Ze is zaterdag thuis van de trap gevallen. Mijn starttraining op maandag schoot het in haar rug. Ze vliegt woensdag wel naar Glasgow in de hoop dat ze toch fit is. En het weer, vannacht ongeveer 0 graden. Morgen weer veel zon en plaats. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A4 daarna richting Amsterdam, een half uur vertraging tussen knopen in de Hoek en knopen in de Nieuwe Meer. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam voor de aansluiting met de A10 een kwartier vertraging. 20 minuten vertraging op de A9 alkmaar Diemen voor de afrit AMC. En een kwartier vertraging op de A208 Haarlem-Velzen voor de aansluiting met de A22. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zin in Zandvoort. Het is tijd voor een Paulpie programma, Want de herten die lopen gewoon door het dorp heen. Lopen door het dorp heen. En, uh, maar één ding ja, zegt ik wel. Uh, recht is voor mij recht en krom is voor mij krom. Als je de naam C gebruikt, dan wordt, krijg je een blauw bord C aan het begin van de gemeente. Nou, dat vind ik geen goed plan. Waarom niet Zandvoort? Hey. Nee, dit Zandvoort moet gewoon Zandvoort zijn. Nee. Dit is Zandvoort aan het woord op CFM. En welkom, dames en heren, bij alweer een tweede aflevering van Zandvoort aan het woord op CFM. Vandaag hebben we weer een propvolle uitzending vol meningen en discussies. U kunt meedoen met onze gesprekken aan tafel door te bellen met 023 573 0393. Dus 023 573 0393. Ook kunt u natuurlijk op Twitter, Facebook en Instagram reageren met uh, hashtag Zandvoort aan het woord. Daarbij moet ik even vermelden dat wij sinds kort een eigen Facebookpagina hebben. Uh, dat is namelijk gewoon het Zandvoort. Aan het woord. Uh, u kunt daar uh, de pagina lijken. U kunt daar ook direct berichten uh, mee sturen, uh, en zodat u in de uitzending komt. Um, als eerste even het goede nieuws. Uh, wij mogen gewoon doorgaan met dit uh, programma. En daarbij heb ik een versterking gekregen. Uh, en deze versterking uh, is een gast van vorige week... Um, uh, even kijken, zij, heeft, uh, zij zal voortaan de sociale media in de gaten houden... en zij zal ook uh, gewoon haar eigen commentaar geven op het gesprek... wat we hier normaal gesproken hebben. Um, zij heeft een eigen lifestyle-platform... waar ze zich mee bezighoudt met de positieve kant van het leven van de vrouw. Ze is eigenaar en bedenker van plusenbeetje.nl... en zij is voortaan mijn vaste zuidkick. Uh, namelijk Marije Strobos. Welkom, uh, Marije. Dank je wel. Uh, goed, uh, dan gaan we zo meteen over uh, op de gasten. Nou moet ik even aangeven, onze eerste gast van vandaag... die staat momenteel nog in de file. Dus het kan zijn dat u straks uh, wat eerder uh, wat muziek uh, krijgt te horen. Uh, even kijken, wij hebben... Uh, um, oh ja, ik heb een di klein dingetje uh, echter... voordat ik overga naar de aankondiging van de gasten. Het is namelijk zo dat... Um, Um, ik ben dyslectisch, uh, dus heel veel schrijffouten uh, cetera vallen mij niet op. Echter, in de Zandvoortse krant staat er nu al een paar weken een advertentie van onze sponsor en van mijn eigen garage nootenbenen. En ja, uh, mij viel, uh, viel deze fout heel erg op. En nou is het wel een fout die heel vaak gebeurt, net zoals uh, dat mensen zeggen enigste in plaats van enige. Uh, maar um, ik hoop dat de, uh, uh, de autobedrijf luistert... en misschien de fout gaat aanpassen. Um, aangezien uh, wat de fout is... en dan vraag ik het aan jou, Marije. Um, ik ga hem zo even uh, voorlezen. Hier heb ik hem. Even kijken. Um, even kijken. Ze hebben een advertentie in de Zandvoortse krant... en daar staat uh, letterlijk... Um, APK-keuring voor slechts 19 euro. Met inlevering van deze advertentie, APK-keuring voor slechts 10 euro. Marije, wat is fout aan deze tekst? Oh, dat is een goede vraag. Dit heet ik niet op. Te... Nee, ja. het is niet. Uh, even ik denk als ik, het, als ik het lees dat ik het beter kan. Uh... Nou, ik zal hem even uh, aangeven. Um, APK betekent algemene periodieke keuring. Wat staat hier? APK-keuring. Dat zou zeggen Algemene Periodieke Keuring-keuring. Uh, nou ja, veel mensen maken deze fout. Maar ik hoop echt dat ze hem aanpassen. Want het is een graasje. Die zou dat eigenlijk wel moeten weten. Eigenlijk nou, wel. Maar hoe vaak zeg jij niet APK-keuring? Ik zeg eigenlijk nooit APK, keurig Nee, nee. nee. Ik zeg altijd vaak. APK. Ja, ik weet dat, dat heel veel he? mensen het zeggen. Uh, maar hetzelfde als dat heel veel mensen nog steeds handvaten zeggen. Ja. In plaats van handvatten. Uh, en er zijn wel meer van die, uh, van dat soort foutjes. Uh, nou moet ik eerlijk zeggen dat ik er normaal, normaal gesproken nooit op let. Omdat ja, ik ben dyslectisch. Wat weet ik nou? Maar deze vond ik uh, toch best wel opvallend. Omdat het in een advertentie staat. Ja, ik lees sowieso de krant. Niet meer. Oh, oké. Okay. Ook niet de kranten die gratis in de bus komen? Nee, eigenlijk nee. helemaal niet. niet. Um, oh. Ik lees wel nieuws, maar daar gaat het niet hmm. om. Maar... Dit krantje lees ik bijna niet. niet nee. Shame on me, ik weet ja. het. Daar staat wel het meeste lokale nieuws in I natuurlijk. Know. Ja, misschien moet uh, ik het toch gaan doen. Ja. <laughs> uh, nou, dan gaan we uh, even over naar de onderwerpen van vandaag. Uh, en ik moet gelijk even aangeven dat het weer uh, behoorlijk in, uh, uh, over de politiek zal gaan, deze keer. Uh, we hebben namelijk vandaag uh, buitengewoon raadslid en kandidaat voor de waterschapsverkiezingen uh, te gast. Of uh, en een. Uh, kandidaat voor de waterschapsverkiezingen te gast. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, hij zou eigenlijk al in de studio zijn, maar hij staat in de file. Uh, buitengewoon raadslid uh, van GroenLinks uh, komt zo meteen. Uh, en dat is Remy, uh, Remy Driehuizen. En dan rond half zeven, hopelijk staat hij uh, niet in de... Uh, uh, zit, komt een oud-CFM'er, uh, Andor Zandbergen. Hij is ook voorzitter van het CDA uh, in Zandvoort... en tevens ook kandidaat voor de waterschapsverkiezingen in regio Rijnland. Uh, nu hebben we natuurlijk vorige week al geconstateerd... dat de provinciale staten niet erg populair zijn bij de kiezers. Uh, maar geldt dit eigenlijk ook voor de waterschapsverkiezingen? Uh, en daarom zijn wij ook heel erg benieuwd wat onze gasten hier uh, aan doen... Uh, om toch zoveel mogelijk mensen op 20 maart naar de stembus te krijgen. Um, even kijken. Vier jaar uh, geleden mochten we natuurlijk voor het eerst op de waterschap uh, kiezen, uh, waterschap stemmen. En nu ben ik zeer benieuwd of mijn gasten het door de burgers gekozen bestuur... van de waterschap inderdaad beter vond dan het benoemde bestuur van vroeger. Tevens is het vandaag ook de dag dat de gemeenteraad in haar vergadering... definitief het profiel van de nieuwe burgemeester zal vaststellen... Vorige week hebben we het daar natuurlijk al over gehad. En vooral over de enquête. Nou, uh, kunnen we aankondigen dat er maar 300 mensen uit Zandvoort zijn geweest... die de enquête hebben ingevuld. Toch wordt er groot aangekondigd dat wij een burgemeester willen met visie. Um, vanavond gaat het profiel uh, uh, vastgesteld worden. Maar ik ben zeer benieuwd naar wat voor burgemeester u als luisteraar het liefst zou zien. Dus laat het weten via uh, uh, hashtag Zandvoort aan het woord. Of bel naar de studio met 023 573 0393. Um, Marije, heb jij van vorige week, over vorige week, positieve reacties gehad over de uitzending? Ja. Maar vooral voor het lef dat ik zelf erin ging zitten. Ah, oké. Okay. Uh, ja, uh... En de vraag wat geluk met politiek te maken heeft, maar... Dat, uh, ja, dat is, dat, dat is waar. Dat, dat is een goede vraag. Dat, uh, dat, daar heb je helemaal gelijk in. Uh, nou, dan gaan we uh, natuurlijk uh, uh, straks ook nog even ruimte hebben... voor het uh, culturele nieuws. En daarna krijgt u ook nog aan het uh, eind uh, de column van de week. Die was ik vorige week vergeten, dus die gaan we deze week gewoon wel doen. Uh, dat en meer natuurlijk na uh, Bram Vermeulen met het nieuwe nummer Politiek. Ja, is dit nou de onafhankelijkheid wat ik zo naar nou had verlangd? En een beslissing die ik onlangs ook heb gemaakt... Ik ben gestopt met fitness. Ja, ik wacht er niet meer op. Ook nog in mijn eentje naar die siloze sportschool. Wat ik nu ben gaan doen qua sport. Maar nu groepslessen gaan doen. Bodypump. <lacht> groepslessen, bodypump. Ja, ik, ik weet niet of iedereen weet wat het is. Bodypump, bodypump. Het, het is een soort bodybuilding, zou je kunnen zeggen. Alleen dan op liedjes van ABBA. En... Uh... <lacht> En het is in een groep, dus je wordt gedragen door het groepsgevoel, en het is op muziek, en er is ook een instructrice die zegt precies wat we moeten doen. En die motiveert ook. Ik ben erachter gekomen, je hebt, je hebt verschillende soorten instructrices. Je hebt bijvoorbeeld uh, Maxime. Haar noem ik altijd Marxime. Ja, Maar zij heeft een beetje een socialistische insteek van, van, van motiveren. En zij zegt bijvoorbeeld dingen als, uh, oké okay, jongens, we doen het samen, samen kunnen we alles aan. We laten niemand achter, we doen het samen. Nou, dat voelt heel fijn we Maxime. Ja, misschien ook ja, omdat ik daar politiek gezien De meeste affiniteit mee heb Kanttekening ja, Ik neig niet op alle onderwerpen naar de linkerkant ja, Bijvoorbeeld als, als, als het gaat om, gaat om criminaliteit neig ik meer naar de rechterkant en kijk Ik zeg niet dat ik per se voor de dozere ben Heb je me helemaal niet horen zeggen Ik zeg alleen dat ik denk Dat het de rijdende rechter een boeiende programma zou maken <lacht> Dat is iets anders En je hebt bijvoorbeeld ook uh, Inge heb je ook en Inge die heeft een meer liberale insteek. Die wijst echt op de eigen verantwoordelijkheid. Dus hij zegt dingen als... Uh, Oké okay, jongens, je komt niet voor jezelf. Niet voor mij. Je kan stop of doorgaan, het je eigen keus. Je kan stop of doorgaan, het je eigen keus. <lacht> Wel een beetje op een toon dat je gevoel dat, dat je niet echt een keuze hebt. <lacht> nee, Inge, Inge zegt, zegt alles op een agressieve manier. Wat ze ook vaak zegt, stokpaardje van Inge. ze... Oké okay, jongens, ik kan het niet. Zet dit niet in je woordenboek. Ik kan het niet! Staat niet in je woordenboek! Oké. Okay. En hoezo zou ik hele zinnen opnemen in mijn woordenboek? Dat is toch niet logisch? En, en naast Maxime, de, de socialiste en ik, liberaal, heb je ook nog Jeffrey. En Jeffrey zegt dingen als. Uh, Oké okay jongens, voel je lekker in je lichaam. Ja toch, dan kom je vast, voel je lekker in je lichaam. Ook niet daar achterin, voel je lekker, ja toch? Ja, van Jeffrey vermoed ik dat hij niet heel erg politiek geïnteresseerd is. Dat was Tim Fransen met een fragment uit zijn cabaretprogramma... Het failliet van de moderne tijd. In de studio hebben we eindelijk uit de file vandaan... Remy Driehuis, buitengewoon raadslid voor GroenLinks van Zandvoort. En als eerste, Remy, wil ik jou even vragen... Wat doet een buitengewoon raadslid nou precies... Ja, nou, goeie allemaal. Uh, een buitengewoon raadslid, dat is eigenlijk iemand die uh, wel bij de raad hoort. Dus uh, je praat net zo goed mee over de onderwerpen, je bereidt het voor in fractievergaderingen. Dus je mag ook deelnemen aan de raadscommissies en ja. daarin ook echt uh, je woordje doen en je standpunt duidelijk maken. Uh, het enige is, je mag niet bij de raadsvergaderingen zitten, dus je hebt geen stemrecht. En dat is eigenlijk het allergrootste verschil ja. in, uh, in tussen buitengewoon raadslid en raadslid. Oké, okay, dus ben je dan meer ook een adviseur? Um, ja, je mag zeker je, je, je, je expertise geven over een bepaald onderwerp... in de raadscommissies. Dus mm -hmm. dat verdelen wij ook zo, want we zijn in principe met z'n drieën. Ja. En um, dus met Jure, Karim en ik hebben we verdeeld van... ja, wat zijn de onderwerpen, wie behandelt die en wie bereidt die voor? En dan bespreken we het kort eventjes wat we gaan zeggen. En dan doet diegene ook echt wel het woord tijdens de raadscommissies. En die zijn met de, dat zijn er vaak twee in de maand... Ah, oké, okay. uh, en, en uh, nou weet ik, je bent 27 jaar toch? 28. Jaar. 28, nee, oké. Okay. Ja. Uh, <laughs> dan moet de GroenLinks website even aangepast worden. <laughs> okay, <ja. laughs> um, in ieder geval, uh, je bent vrij jong. Ja. Um, um, en uh, nou heb ik zelf uh, vroeger uh, in mijn wilde jaren ook nog wel uh, aardig uh, actief meegedaan met... Uh, Aardig wat acties en dergelijke. Um, maar bij mij ging het zo dat toen ik ging studeren... ik ging naar de toneelschool en daarna ging carrière maken... toen had ik echt geen tijd meer om uh, politiek actief te zijn. Um, hoe krijg jij het voor elkaar om naast gewoon uh, een baan... en ik neem aan, ja, je hebt ook gestudeerd. Dus ja. um, uh, hoe krijg je het voor elkaar om toch politiek zo actief te zijn? Nou, ik denk dat, dat je gelijk hebt dat het inderdaad wel iets is wat op je afkomt. En dat je daardoor ook echt een stuk drukker krijgt... Uh, naast je sociale leven, je banen, etcetera, cetera, et mm cetera. -hmm. Maar wij zijn eigenlijk wel van mening dat als je het effectief indeelt... dat je best wel ver kan komen. Wat je vaak bij andere partijen ziet... is dat ze een eindeloze fractieoverleg hebben van tevoren. En mm -hmm. wij zeggen gewoon ja pak jij dit onderwerp, bereid jij dit voor... en dat is ook het enige waar jij dan mee bezig bent. En ik denk dat als je dat, ja, die onderwerpen echt gaat segmenteren... dat je echt wel ver komt. En wat wij ook wel vaak doen... is bijvoorbeeld inderdaad met, uh, met het CDA die zo komt. Ja. En dan bespreken we van... ja, wat, gaan jullie, wat vinden jullie van het onderwerp? En dan mm -hmm. uh, kan je het een beetje op elkaar afstemmen. En dan komt die met de expertise... of komt iemand anders uit onze fractie weer met andere input om het... Uh, Onderwerpen wat te versterken. En zo als je het zo verdeelt, denk ik dat het uh, wel meevalt uiteindelijk. Oké, okay. dat ja. Uh, ja, want ik wat mij opviel op de website van GroenLinks Zandvoort was dat uh, de voorzitter is ook vrij jong, uh, Job Zwart. Als ik het goed heb, ja, uh, is vrij jong uh, eigenlijk. Alle uh, uh, leden, of in ieder geval de mensen die uh, uh, uh, hoe heet het? Uh, in de fractie zitten of in het bestuur zitten... zijn vrij jonge mensen. Is dat nou tekenend voor GroenLinks? Um, in bestuur valt het op zich wel mee. Het is nu toevallig Rob Zwart die interimvoorzitter is. Mm -hmm. Dus hij zou het in principe voor een half jaar zijn... en hij is er nu nog steeds. Oh. De andere <laughs> bestuursleden, die zijn, uh, nou, die zijn volgens mij wel... ik weet niet precies hoe oud ze zijn. Nee. Volgens mij zit dat wel in de 40, 50. En, uh, okay. Daar hebben we in het verleden ook best wel wat ondersteuning van gekregen. Want uh, voorheen... Uh, Volgens mij is het ongeveer anderhalf jaar geleden, was er een Sandvoorts voorzitter, Kees van Deurzen. En die helpt op de achtergrond nog altijd wel mee. En die is ook uh, fractievoorzitter. Nee, die is, ja, die is fractielid geweest. Uh, mm -hmm. Volgens mij acht jaar geleden. En uh, ja, de fractie is jong. En ik, je hebt helemaal gelijk. Volgens mij uh, is dat wel iets wat uh, GroenLinks uh, zijn achterban wel een beetje is, is geworden in de ja. laatste jaren. Ja, maar nee, nee, goed, ik, ja. Het, het, je ziet het natuurlijk landelijk ook gebeuren. Ik ja, bedoel, uh, bedoel uh, uh, Jesse Klaver was dan de eerste die ja. uh, vrij jong. Al uh, politiek leider was en nou ja, Liliane Marijnen heb je natuurlijk gezien bij de SP. Uh, nu D66, je hebt uh, ja, Robiette. Uh, Robiette die er is gekomen. Uh, het, het, wat mij uh, uh, vooral opviel was dat het hier in Zandvoort dan vooral ook GroenLinks is. Ja. Want als ik bij andere partijen kijk, zie ik, en het is niet bedoeld beledigend, maar vooral grijze mussen zitten. Ja, dat is ook, daar, heb je, daar heb je gelijk in. Hoe komt het, die verjonging? Um, bij nou, Ja, laat ik beginnen. Op zich valt het wel mee. Ja, dit, je hebt gelijk dat het inderdaad wel nog steeds een oude raad is. En dat vind ik, nog, dat vind ik echt heel jammer. Mm -hmm. Maar ook bij het uh, CDA heb je nu uh, Kevin uh, Stefan. Oh, die ja. als raad zit erin is gekomen. Dat is een, uh, tevens een goede vriend van mij, maar die is uh, 29. Mm -hmm. Dus dat valt ook mee. En Anouk uh, Weijers, die nu uh, een half jaar naar het buitenland is, die is ook begin 30. Ja. Dus uh, bij die partijen zie je wel wat verjonging. Mm -hmm. En hoe het komt dat het bij andere partijen niet gebeurt, dat, vind ik, dat weet ik eigenlijk nee, niet. Dat vind nee. ik heel jammer. Ja. Want het, is het, het, het probleem met politiek, het is natuurlijk niet echt spannend. Het is niet echt uh, uitdagend of dat je denkt als jongere van hé, hey, daar moet ik me mee bemoeien. Maar vaak zie je wel dat als je het er met jongeren over hebt, denk je oh, nou het is toch wel interessant. Mm -hmm. Er zijn wel dat, invloed op jongeren. Ja. Er worden beslissingen genomen die uiteindelijk ook invloed, die op, van invloed zijn op jongeren. Ja, daar heb je gelijk in. Bijvoorbeeld als je het hebt over starterswoningen... of, ja. of sociale huurwoningen, dat soort onderwerpen. Het zijn jongeren die, die... iedereen in mijn omgeving gaat het bijna aan. Ja. Dus het is wel degelijk heel belangrijk. Dat, uh, ja, dat, dat snap ik. En, maar um, is het ook niet zo... tenminste, dat is voor mij best logisch... dat jullie zijn een redelijk jonge ja. uh, partij... Um, dat ze zien jonge mensen aan het roer... dat trekt volgens mij ook sneller jonge mensen. Ja. Terwijl als... Nou ja, een, een, een ouder iemand... Uh, een foldertje uitdeelt... aan wat jongeren... dan lijkt mij dat minder aantrekkelijk. Of denken jullie daar anders over? Ja, ik denk dat... wat jij zegt, dat het in de steden ook wel zeker zo is. Als je naar mm -hmm. Amsterdam kijkt. Utrecht, Haarlem is de grootste partij geworden. Ja. Dus in steden is het wel zo... Nou, en in Zandvoort is een gemeente waar verandering teweeg brengen wat lastiger is. Mm -hmm. Dus uh, heel, veel, heel veel jongeren vinden het interessant dat wij als jonge fractie meedoen. Yeah. Maar dan schrikt het ze misschien toch nog wel af dat de GroenLinks als nieuwe partij erin komt. Of uh, dat ze van hun ouders meekrijgen van uh, ja, moet je dat wel doen. Hè? Dat is mm -hmm. toch een stukje opvoeding. Maar uiteindelijk krijg ik toch wel veel positieve reacties. Dus dat is achteraf ook wel weer leuk. Zeg maar. dat, uh, omdat... Een beetje zo'n negatief gedachtegoed, een beetje om te, om te buigen naar iets positiefs. Ja. Ik denk dat jongeren ook wel appeal heeft, hè. Dat als, er, als je jongere mensen ziet, zoals een Jesse Klaver, ja. het heeft wel appeal. Thierry Baudet. Ik even als ja. voorbeeld. Hè? Ja, ja, ja, ja, nee. Ik snap hem mee. <laughs> ik, snap, ik bedoel, het heeft wel een, een, een, een, Het spreekt mensen aan. Het ja. hebben, uh, mannen die, ja, in dit geval mannen, mm -hmm. die uh, er niet slecht uitzien. Dus ik denk dat voor vrouwen ook misschien nog eens. Uh, maar dat, dat zou ook nog iets uitstralen. En dan daar kan nog... jij alleen over oordelen hier. Ja, is... Maar goed, als je verder kijkt naar Thierry Baudet... moet je daar niet over nadenken. Mm -hmm. Maar ik bedoel, als je een jongere... zoals een Jesse Klaver, die, die staat daar... en die doet een verhaal... Ja. dan denk je bij jezelf, nou... Dat, dat wil ik wel. Dat, ja, uh, maar dat, dat is heel vooruitstrevend het is heel vernieuwend. en... en uh, Net alsof er een frisse wind eindelijk doorheen gaat. Want ik ben met een je eens, het is gewoon hier best wel grijs. Ja, daarom. Dat, uh, <lacht> uh, nou zei je net uh, dat uh, het in uh, Zandvoort uh, wat lastiger is... om verandering teweeg te brengen. Ja. Um, wat is daar de reden voor, volgens jou? Nou ja, de, de, de eerste reden is dat er eigenlijk inderdaad... ook best wel wat jongeren zijn vertrokken uit Zandvoort. Mm -hmm. uh, zeker als ik in mijn leeftijdscategorie krijg, kijk zijn mensen die toch wel denken, nou, Haarlem, Amsterdam, dat trekt aan. Ja. Dus het is een wat oudere gemeente. En daar, dat staat wel weer tegelijkertijd dat het wel lastiger is om, om echt daar een, een, een iets, om zeg maar een omslag in te maken om iets te veranderen. Maar jij zei ja. net opvoeding, dat uh, opvoeding er ook mee te maken heeft, dat jongeren misschien afschrikt om de politiek in te gaan. Hier... Uh, nou, ik, ik zei niet om de politiek in te gaan, ik zei... Dat het te maken heeft natuurlijk met welke politieke keuze je ambieert. Dat, is, dat, dat laat ik, ik vooropstellen. Dat is iets wat ik in mijn omgeving vaak hoorde. Van, ja, weet je, dan probeer je uit te leggen van waarom je op GroenLinks moet stemmen. En dan krijg je vaak een, uh, een antwoord van... Uh, nou ja, eigenlijk ja, waarom GroenLinks... Weet je? Mm -hmm. We staan hier nou voor. Alleen maar voor klimaat en uh, dat soort dingen krijg je dan. En of, uh, maar dat is nu momenteel heel erg hot. Klimaat. Ja, het, het is ongeveer het, het grootste onderwerp uh, wat er is. Hot item is. en Zo, ik, zo wordt het een beetje gevoed van dat ze toch wel een bepaalde beeldvorming hebben. Dat als je echt verder met, met zo iemand gaat praten. Dat ze denkt, oh, nou, dat is toch wel een goede punten waar ze voor staan. Dat dus ze zich meer vasthouden aan hun wortels en waar ze ja. mee zijn opgevoed. Uh. Ja, ja dat Oké, okay, uh, nou, ik kan uh, aankondigen aan de luisteraar. Uh, Andor Sandbergen is ook uh, inmiddels de studio binnengekomen. Nou, gaan we eerst nog een klein stukje muziek luisteren. En uh, dan uh, is hij ook zometeen uh, onderdeel van uh, het gesprek. Uh, dit is... Uh, even kijken... Pieter Derks. Yes. Hoi. Voor wie niet schreeuwt en wie niet vecht, voor wie niet alles hardop zegt. Voor wie een tijdje koud op zijn gedachten. Voor wie zijn eigen mening niet als absolute waarheid ziet. En in een rij besluit gewoon te wachten. We lijken dan misschien een minderheid. Maar troost je met een onbetwistbaar feit. De halve wereld, de halve wereld, de halve wereld is van ons. De helft van de brutale, dus daar valt niks te halen, maar de andere halve wereld is van ons. Van wie niet al zijn rechten kleemt, wie vaker dingen geeft dan neemt. Voor wie wel strijdbaar is, maar niet bij machten. Om iedereen opzij te slaan, om vooraan in de rij te staan. Voor wie liever gelooft in zachte krachten. We lijken dan misschien een minderheid. Maar troost je met een onbetwistbaar feit. De halve wereld.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 Wij hebben lief en lief, je krijgt van ons de andere wang. Want als we niet bescheiden zijn, dan zijn we wel bang. De halve wereld. De halve wereld. De halve wereld is van ons. De helft van idioten, van dictators en despoten maar.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 yes was Dimitri Vegas en Like Mike versus Armen van Buren en WW met Repeat After Me. We hebben inmiddels... Uh, Andor... Uh uh, Zandbergen ook uh, hier aan uh, de tafel zitten. Dus we kunnen van start gaan met de eerste stelling. Mijn eerste stelling is... en daar hebben we het vorige week een beetje over gehad... alleen uh, niet als stelling ingegeven... en ik hoop dat mensen ook gaan uh, reageren. Um, um, de eerste stelling is... de provinciale staten en waterschapskandidaten... doen te weinig om bekend bij de kiezer te worden. Laat ons uw mening weten door te bellen naar 023-573-0393... of stuur een bericht uh, via onze Facebookpagina Zandvoort aan het Woord... of via Twitter of Instagram met de hashtag Zandvoort aan het Woord. Goed, uh, even uh, de vraag uh, hier in het midden leggen uh, en al gelijk aan uh, Andor. Want Andor, als het goed is, ben jij een kandidaat voor de waterschapsverkiezingen? Uh, ben jij uh, uh, van mening dat er genoeg gedaan wordt door de kandidaten in het algemeen? Ik bedoel niet specifiek alleen maar over jezelf. Ik vind het een beetje lastig, omdat uh, uh, uh, kijk, bijvoorbeeld, als je gaat kijken naar de waterschap Rijnland, is best wel een groot gebied, mm -hmm. dat uh, strekt zich uit van Noord-Holland tot aan uh, Al van de Rijn, en om dat hele gebied te bestrijken, dat is wel uh, vrij ingewikkeld als je als ja. een baan daarnaast heeft. Uh, maar ja, wat is te weinig? Uh, kijk, ik kies ervoor om me uh, echt wel te focussen op Zandvoort. Omdat ik vind dat ik een Zandvoortse kandidaat ben. Ja, ja. Uh, en wat dat betreft, ja, uh, de ik is altijd zo dat je de laatste weken pas het echt gaat doen. Ja, uh, uh, ja het is de campagne ja, is net een week begonnen natuurlijk. Bijna wel, ja. ja, ja. Net, uh, en eigenlijk ja. is het nog niet eens begonnen. Mm -hmm. Maar het is wel zo van, ja, ik vind wel als je volksvertegenwoordiger bent uh, uh, en je zit in de gemeenteraad van Provinciale Staten mm -hmm. of in de waterschap, moet je wel uh, je onder de mensen gaan begeven en het volk gaan vertegenwoordigen. Ja, dat, uh... dus, dat is wat mij betreft wel heel erg duidelijk. Dat, uh... Of het nou te veel of te weinig is, ik vind dat dat in je inborst moet zitten om dat te gaan doen. En jij, Remi? Maar ik vind het eigenlijk ook wel een lastige stelling. Ook mede vanwege het feit... Uh, als je naar de landelijke verkiezingen kijkt, zijn het eigenlijk een soort bekende Nederlanders geworden. Hè? Zeker mm -hmm. de eerste vijf die op een lijst staan. En de gemeenteraadsverkiezingen... dat is echt, zijn echt de bewoners waar je dan uh, over ontfermt. En provinciale statenverkiezingen... dat is bij over het algemeen niet echt heel erg bekend. Dus ik denk echt wel dat, uh, dat kandidaat, kandidaten hun best doen... om bekend te worden. Maar dat het gewoon heel lastig is. En uh, hoe je dat nou een soort van... Uh, ja, spannende onderwerpen kan maken weet ik ook niet. Nee. Want het zijn ook iets minder saaie onderwerpen... of iets minder uh, leuke onderwerpen... dan bijvoorbeeld waar je het in een gemeente... of op landelijk niveau over hebt uiteindelijk. Nou ja, hadden we het vorige week... natuurlijk hadden we het iets meer over de Provinciale Staten nog. En daar bleek toch wel uit dat het... Uh, toch wel best dichtbij mensen komt. Maar uh, mensen dat niet... Altijd even door hebben dat de provincie dat doet, maar hoe zit dat met de waterschappen? Want de waterschappen ja. uh, zijn pas vier jaar geleden voor het eerst uh, verkiezingen echt over. Nee, geweest. dat is al uh, sinds uh, de 13e eeuw die verkiezingen. <laughs> maar dat was toch altijd was toch niet los? Ja, yes, zeker. Ja, is altijd uh, verkiezingen geweest. Nee, ik bedoel los van de provincie. Oh, zo bedoel je het? Ja, kijk, op een gegeven ogenblik is er uh, de nieuwe waterschapswet gekomen in 2008. Ja. Bijna opa vertel dit, maar uh, zit ik <laughs> ervoor. Nee, <geef> <laughs> uh, uh, en toen is er ook besloten om het uh, vast te gaan klinken aan de, uh, aan de Provinciale Statenverkiezingen. Ja. Ook omdat het weer een aparte verkiezing was. En wat je zag, is dat uh, bij de waarschapsverkiezingen maar hooguit 20% ging stemmen, omdat niemand het wist wat het was uh, en waarvoor ze het deden. Mm -hmm. uh, uh, en je zag uh, vier jaar geleden dat het uh, uh, naar, naar de 45% is gegaan, nog niet veel, daar niet van. Nee. Maar wel meer dan 20 procent. Ja, dat. En mag ik uh, vragen, want uh, zover ik het begrepen heb hoor, maar goed, uh, ik ben ook maar een leek daarin. Uh, uh, de waterschappen, een gedeelte van het bestuur uh, is kiesbaar en een gedeelte ja. niet, hè? Ja, in uh, Rijnland uh, is, uh, dat is tussen gedeelte Noord-Holland en een groot gedeelte Zuid-Holland. zijn uh, 30 zetels, waarvan 7 geborgen zetels, zoals dat heet, mm -hmm. en uh, 23 uh, verkiesbare plekken. ja. Uh, en die geborgen zetels, dat is uh, drie, uit mijn hoofd drie bebouwd. Dat is echt bedrijfsleven. Drie onbebouwd, dat is het landbouw en eentje uit de natuur. Ja. Uh, en uit die gelederen worden er dan zeven uh, leden gekozen. Dus L, uh, LTO, Nederland, die uh, doet voor Rijnland... dan drie kandidaten naar voren schuiven... die dan uh, voor hun uh, de geborgen zetels gaan invullen. Oké, okay, en uh, Remy, nou uh, ben je natuurlijk van GroenLinks. Ja. Uh, nou hoor ik uh, Andor zeggen... Eén, iemand voor natuur. Zou dat niet eigenlijk anders moeten verdeeld zijn? Of vind je deze verdeling goed? Nou ja, eh, om eerlijk te zijn. De waterschapsverkiezingen weet ik nog niet heel veel vanaf. Dus, mm -hmm. uh, dat is eerlijk. Uh, dus ik, dus, uh, ja, ik, ik geloof ander op zijn woord. Dat, dat, dat, zoals het nu verdeeld is, klinkt het eigenlijk wel goed. Ja, ja. Moeten dat er meer voor natuur zijn, dat weet ik ook niet. Dan zou ik me daar echt iets in meer moeten meer, verdiepen. Het meer zou meer een vraag voor het ander zijn, denk ik. Want volgens mij is het CDA... Ook heel erg met duurzaamheid en natuur bezig. Ja. Dat, uh, nou, dus. zeker, dan, dan ja, ja. schuif ik de vraag even nou, door. Ja, kijk, het is zo dat, dat je. Dat, de, de waterschap is best wel een moeilijke overheidslaag. Want sommige mensen die zeggen: van ja, waarvoor ga ik daar nou kiezen? Want uh, uh, uh -huh. een beetje ver van mijn bed. Aan de andere kant, uh, ja, je betaalt toch elk jaar. een x-bedrag waterschapsbelasting. Ja. <coughs> en je wil wel graag dat, er, dat, je, dat je stem gehoord wordt. Bijvoorbeeld, vooral voor boeren uh, en voor mensen die van recreatie houden. Mm -hmm. Daar zit best wel een spanningsveld tussen. Ja. Want de, ja. ene, de, boer, de ene boer zegt van ja, ik wil gewoon graag heel zoet water hebben. Uh, en, de, en vanuit natuuroogpunten zeg je van ja, ik wil gewoon de natuur zijn gang laten. Ja. En daar exactly. zit best wel een spanningsveld tussen. En, uh, uh, dus ja, vandaar dat ik het wel goed vind dat er 23 uh, verkiesbare plekken zijn en 7 geborgde, ja. Dat die belangen echt ook goed vertegenwoordigd worden. Oké, okay, uh, nou ja, fijn, fijn dat, het, dat, dat je dat in ieder geval goed vindt. Uh, nou, vroeg ik me af, want... Uh, nou worden de provinciale statenverkiezingen vaak gewoon... toch nog wel provinciale statenverkiezingen genoemd? Al hebben we vorige week ook al geconstateerd... dat eigenlijk de landelijke politiek die veel te veel kapen... en het te veel gaat over de Eerste Kamer... in plaats van over de provincie... Uh, maar uh, wat mij heel erg opvalt... is dat mensen zelfs op radio en wat dan ook... het continu maar hebben over de provinciale statenverkiezingen. Die hele waterschappen worden vergeten. Ja, dat, uh, dat gevoel heb ik af en toe ook. Maar dat heb ik al mijn hele leven, denk ik. Uh, <laughs> maar wat je wel ziet is dat... de af, tenminste, dat merk ik tenminste de afgelopen maanden... dat water best wel veel belangrijker gaat worden. Ook ja. vanwege de klimaatverandering. Ook uh, vanwege duurzaamheid. Daar hebben waterschappen een heel belangrijke rol in, omdat je gewoon graag wilt. Ja, Iedereen wil graag voet aan voeten houden. Terwijl een groot deel van Rijnland ligt onder NAP-niveau. Ja. Uh, dus daar zit een echt hele belangrijke rol voor waterschappen en ook een hele belangrijke. Uh, en ik, je merkt ook dat. Ik las vandaag toevallig een, een column van Nienke de Jong in het AD. Uh -huh. En die zegt het ook: van ja, niemand interesseert zich daarvoor. Maar nee. het is wel eens keertje fijn om je daarin te gaan verdiepen. Uh, omdat het steeds belangrijker wordt vanwege uh, ja, de, de problematiek... die we uh, de komende jaren gaan hebben. Ik ja, denk ja. dat het mensen gaat trekken om naar de stembus te gaan ervoor. Dat mensen zich ja. daar nu bewuster van worden. Ja, kijk, dat wij nu uh, lekker met 20 graden buiten gaan zitten... iedereen vindt dat heel erg fijn. Uh, <lacht> maar aan de andere kant zie je ook bijvoorbeeld berichten... van afgelopen weekend dat er heel veel woningen dreigen te gaan verzakken... omdat het waterpeil naar beneden gaat. Ja... Uh, het komt wel heel erg dichtbij en het wordt steeds wel belangrijker. Ja. En het waterschap heeft daar wel een heel belangrijke rol in... om het waterpeil of het grondwaterpeil op orde te gaan houden. Maar als ik naar mezelf kijk, dan was ik me daar niet bewust. Nee, daar ben je niet van bewust. Nee. Dus wat betekent ook meer... Dat is ook de reden, een van de redenen waarom ik ook hier zit... van Spread the Word. Ja. Waterschappen heeft echt wel een steeds belangrijke rol... gaat het krijgen. Mm -hmm. uh, uh, ja, om, ja, nogmaals, vanwege uh, de uh, verandering van het klimaat... Maar zouden we dan niet meer... Mee gedaan moeten worden. Meer en meer. Ik, nou, we hadden vorige week had het bijvoorbeeld over het feit dat. Provinciale Staten bijna niet zichtbaar was. De verkiezingen. Ja. Dat uh, natuurlijk met social media. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb er nog niet heel veel van gezien. Toevallig was het de dag na de uitzending. zag ik ineens een bord aan het begin van Noord staan. Waarvan ik ja. dacht: hé, hey, hey, ja. we gaan ervoor. <laughs> <laughs> maar ik, het, het is niet zichtbaar. Nee. De landelijke politiek is wel zichtbaar. Die kapen eigenlijk de verkiezingen. Ja. Zitten bij WNL zitten grote kopstukken. Dat je denkt: van, nou, oké, okay, dus het wordt een spelletje nu. Ja. Maar waterschap? Dat ja, ik kijk, en het valt me ook op, hè. Bijvoorbeeld uh, op de borden van Provinciale Staten zie je dan een, een kop van Wilders staan en een kop van Forum van Democratie. En dan denk ik bij mezelf, gaan die in de Provinciale Staten zitten? Ja, ja maar precies. moet ik heel eerlijk zeggen, die kapen natuurlijk de verkiezingen al helemaal. Uh, PVV en Forum en, uh, en, oh. uh, van Democratie, omdat ze uh, ook gewoon heel duidelijk campagne voeren met Weg met Rutte. Ja. Dat in plaats van dat ze het over iets provinciaals of iets, iets van de waterschappen hebben. Ja. Nou weet ik dat de CDA doorgaans demografisch in de provincie... vooral ook bij de boeren en dergelijke een populaire partij is. Ja. Is daarom bij de waterschappen en de provincie de CDA ook vaak groot? Uh. Of valt dat mee? Dat, ja, ja, wat, wat is groot? Ik denk wel dat, dat je, we hebben een duidelijke achterban ja. hebben. Uh, maar dat heeft GroenLinks ook. Die heeft ook een hele duidelijke achterban. Uh, mm -hmm. daar, is, daar valt wat te kiezen. Ja. En gelukkig dat, maar. ja Nou had Remi het net al over... dat jullie uh, best wel uh, samen kunnen werken. Uh, terwijl landelijk... zie je dat... dat uh, vaak tussen Buma en Jesse... En, en uh, is er een soort fitty uh, momenteel. <laughs> als ik heel eerlijk ben. Uh, maar... Uh, provinciaal en ook gemeentelijk zie ik juist dat CDA en GroenLinks elkaar juist heel erg vinden. Um, ja, want ik vind altijd dat je naar de uh, uh, naar, uh, ja, uh, overeenkomsten moet kijken, niet naar verschillen. Ja, niet naar verschillen. Ja. Ja. Ja. ja, want anders kan je ook geen. Politiek bedrijven, natuurlijk. Ja. Uh, je moet naar gedeelde belangen gaan kijken. En die hebben we zeker met GroenLinks. Dat, uh, ja. um, hoe komt het dat uh, GroenLinks... Uh, de, tenminste demografisch gezien... ja, sorry, er zit een tussen, ja. <laughs> uh, Dus ik kan er helemaal niet zo goed zien. Um, maar uh, demografisch gezien is GroenLinks... Uh, um, juist veel meer van de steden. Uh, althans, daar komen de meeste stemmers vandaan. Uh, voor GroenLinks. Um, hoe, hoe verklaar je dat? Want in principe landelijk... Daar heb je al de natuur. Dus waarom zouden die mensen niet op GroenLinks stemmen? Denk je? Nou, het is eigenlijk waar we het net ook al over hebben gehad. De achterban van GroenLinks is over het algemeen heel erg jong. Ja. En uh, de populatie in steden is tegenwoordig ook wel heel erg verjongd. Ja. Uh, jongeren trekken sneller naar steden toe. Uh, vertrekken vaak uh, van het platteland, uh, kleine dorpen... Uh, het oosten van het land, het zuiden van het land. Mm -hmm. Ik denk dat dat wel een hele belangrijke reden is... waarom uh, GroenLinks daar zo groot is geworden. Ja. Um, waarom ze kleiner zijn in natuurgebieden. Ja, dat vind ik, dat vind ik lastig te verklaren. Dat, dat, dat zou ik nu niet kunnen zeggen. Nee. Ik, ik, ik, ik denk mensen die inderdaad op een boerderij wonen... die stemmen waarschijnlijk al dertig uh, jaar op dezelfde partij. Um, vaak, je, vaak, denk uh, ik. Ja, dus dat vind ik heel lastig om te verklaren hoe dat nou... En is het ook zo, want ik weet dat GroenLinks doorgaans niet uh, wordt gezien... als de partij voor de boeren bijvoorbeeld, of voor de agrariërs. CDA wel. Uh, CDA is echt de partij voor de boeren en de agrariërs. Is het ook zo dat uh, het moeilijk is om daar verandering in te brengen? Um, ja, dat denk ik wel. Ik denk uh, dat, dat... ja. Wat zou je daar precies moeten veranderen, inderdaad, als, als GroenLinks zijn Want, uh... Nou ja, misschien kan het zijn dat uh, ik weet toevallig zelf van GroenLinks dat ze ook wel degelijk standpunten hebben die wel degelijk goed zijn voor de boeren. Net wat je net zei: het wordt heel vaak samen, tenminste, provinciaal en, en, en stedelijk wordt er heel vaak samengewerkt met het CDA. Dus komen dingen heel vaak overeen. Dus waarom zouden ze dan wel op CDA stemmen? Uh, dan, uh, en, en niet op GroenLinks op dat moment. Nou, dat is natuurlijk ook een gevoelskwestie. Dat ik een denk, gevoelskwestie. Uh, als, je, als je een goed gevoel hebt bij het CDA... en het CDA doet nou eenmaal goede dingen inderdaad voor de boeren... waarom zou je dan uh, van stem veranderen? Ja. Dat, en jij, Ander, denk jij dat ook? Nou ja, kijk, ik denk dat, dat, dat mensen uh, die kijken naar twee dingen... Eén van uh, de persoon. Mm -hmm. uh, ja, uh, ken, ik, ken ik iemand persoon, bijvoorbeeld... ik stond vier jaar geleden stond ik op Provinciale Staten op plek elf... En ik kwam toevallig uh, na een paar maanden een oud collega van me tegen. Toen zei, die zei tegen mij: hey, ik zag je op een lijst staan, dus ik, op jou, ik heb op jou gestemd. Ja. Zo werkt het gewoon. Mm -hmm. En aan de andere kant, mensen die denken van ja, op wie moet ik gaan stemmen, die pakken een stemhelp. Stem, uh, en gaan dan uh, die twijfelen heel erg tot op de dag van de verkiezingen. Maar dan is het dus toch wel belangrijk dat bij waterschappen het ook bekend wordt wie, wie de kandidaten zijn, zodat de mensen. Ja, uh, klopt. Iets meer herkenning gaan krijgen. Want nu, heel eerlijk, ik krijg zo'n lijst binnen in, in, thuis. En je gaat kijken van welke persoon ja, en dan ik? Ja, en dan zie ik eigenlijk allemaal namen staan. Maar uh, ik ken geen namen, zeker niet... omdat ik pas anderhalf jaar in Zandvoort woon. Dus in deze omgeving is het sowieso voor mij uh, lastiger in dat opzicht. Uh, maar uh, uh, uh, op de borden hangt juist heel vaak... Nou ja, of het landelijke uh, of uh, alleen een lijsttrekker. Ja. Um, en dan zie je dat dus niet. Wat doen jullie, jullie zelf, eraan dat de kandidaat vanuit hier uit, uit, uit Zandvoort. Um, voor jou geldt het voor jezelf, ja. uh, Andor. Uh, meer bekendheid krijgen. Nou ja, kijk, wat, als ik mag beginnen rekening. Ja. Uh, uh, <laughs> kijk, uh, uh, wat ik al vertelde, net, van de verkiezingen is echt altijd. De laatste week. Ja. Uh, uh, dus als je het bekend wil gaan maken, dan moet je het ook echt de laatste twee weken gaan doen. Ja. En um, wat, ik, wat ik wel heel jammer vind... Kijk, wij als CDA, ik zit ook in het provinciaal bestuur. Mm -hmm. Wij proberen echt een goede spreiding te hebben van, uh, van alle gebieden. Omdat wij er echt in geloven, je stemt op iemand die bekend is. Ja. Ja, en persoonlijk vind ik het heel erg jammer... dat ik gewoon niemand verder uit Zandvoort zie op, op een of andere lijst. Nee, dat is inderdaad wel jammer. Dat, ja, dat, dat, dat viel mij graag. ook erg op dat je echt de enige bent die dat momenteel En Dat denk ik, dat denk ik echt zo van, ja jongens, van uh, waterschappen wordt... is ook voor Zandvoort heel belangrijk, omdat Rijnland de duinen beheert. Mm -hmm. uh, uh, ja. Uh, nou ja, ga je, er ga je, ga je speelt nog wel wat in de duinen. Ja. <laughs> ga, er wat, oh, ga, ga erover inlezen en uh, meld je aan en ga erover meepraten. Ja. Dat, uh... Dat, uh, uh, ja, en daar draait het denk ik ook om. Dat, dat je echt politieke partijen echt moet gaan oproepen. Ga voor de ge uh, geografische spreiding. En zorg ervoor dat gewoon elke burger iemand kent. En iemand, dat de politiek dichtbij komt. Ja, nee, snap ik. En Remy, voor jou? Ja, ik ben het wel grotendeels met anderen eens inderdaad. Weet je, het belangrijkste is dat als je gaat stemmen. dan uh, Tuurlijk, polit de politieke partij is belangrijk. Maar ik denk persoonlijk waarop je stemt. Dat mm -hmm. is misschien wel nog belangrijker. Als jij een goed, vertrouw, een goed gevoel hebt bij een persoon. en je vertrouwt die persoon dat hij iets goed voor je kan doen. dan vind ik ook dat dat misschien nog wel belangrijker is. dan uh, de, de politieke keuze die je, die je daarbij nastreeft. En um, ja, daarom is het ook inderdaad jammer. dat er zo weinig uh, mensen uit Zandvoort. Uh, meedoen uiteindelijk met de provinciale staatsverkiezingen. en de waterschapsverkiezingen. Maar ja. ja. GroenLinks doet er wel iemand mee met de provinciale statenverkiezingen. Maar ah, ja. ik heb inderdaad ook de lijst gezien, dat we viel wel een beetje tegen. Ja, dat... Ja. Uh, dat uh. Nou, dan gaan we zo meteen uh, er verder op. Ik, ik heb zo meteen ook nog het culturele nieuws voor u. Maar u hoort u nu eerst even de Arctic Monkeys met Do I Wanna Know. Ik heb een glas water. MUZIEK ja, nee, Color in your cheeks. Do you ever get that fear that you can't shift the tide that sticks around like so much in your teeth? Out of some aces up your sleeve. Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly.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 if you want it to Dames en heren, zoals iedere week geven wij u ook uh, de update voor de komende dagen. Wat er komende dagen te doen is op cultureel gebeurt in en rondom Zandvoort. Uh, morgen in de Remonstrantenkerk in Haarlem is weer een filosofisch café. Deze keer komt Jan Wandorf met zijn filosofie van het boerenverstand. Zie, zoveel mogelijk, van, zie, zove, zie van zoveel mogelijk zoveel mogelijk te houden. In de toneelschuleur... Uh, is de toneelschuurproducties met uh, de getemde fakes te zien. Uh, zij zijn deze hele week nog te zien. En daarna gaan ze op een korte tour uh, om vervolgens op 18 april weer terug te komen in de toneelschuur. In Museum Haarlem is momenteel een tentoonstelling te zien... de geschiedenis van Zuid-Kennemerland. In het Tijlersmuseum is tot en met 2 mei de tentoonstelling te zien... van de botanische kunstenaar Frans en Ferdinand Bauer. Natuurlijk is naast deze speciale tentoonstelling... gewoon de gewone collectie te zien. Uh, graf... Piek en Kloostergangen is een bijzondere tentoonstelling in Stadhuis aan de Grote Markt in Haarlem. Um, en uh, de Kik, uh, de bijzondere band die deze wereld, uh, de, door de wereldrijd door zo bekend is geworden, staat komende donderdag met hun theaterprogramma in de Stadschouwburg van Haarlem. Ook op donderdag is in het Patronaat de live show over boekenlamour bij te wonen. Deze uh, editie komt uh, Jaap Robben praten over zijn boek Zomervacht. Nu gaan we zo meteen eerst even over naar het gewone nieuws. En dan krijgt u verder het culturele nieuws te horen.